Goedemiddag, ik ben Renske van der Zalm en dit is het nieuws van NOS op 3. Veel inwoners proberen weg te komen uit Kabul. De Taliban hebben de hoofdstad van Afghanistan bereikt... en daarmee komt de val van Kabul steeds dichterbij... Veel inwoners nemen spaargeld op om voedsel te kopen. Correspondent Alette André. Wie het land niet uit kan, wie de stad niet uit kan, die probeert thuis te komen. Um, er staan lange files in de stad. Er, er heerst een beetje een panieksituatie. Er worden ook schoten gehoord. Uh, een, een journalist vertelde dat dat gewoon ja, persoonlijke bodyguards van rijke mensen zijn... die, uh, die bij stoplichten de files proberen op te breken door in de lucht te schieten bijvoorbeeld. Op dit moment is het vliegveld nog open. Er gaan berichten rond dat mensen hun auto langs de kant van de weg laten staan en lopend naar de luchthaven gaan. In Libanon is het dodental door de ontplofte tankwagen opgelopen naar 28. Zo'n 80 mensen raakten gewond. De vrachtwagen met brandstof explodeerde bij een opslagplaats voor benzine... niet ver van de Syrische grens. Daar wordt veel olie gesmokkeld. In Den Haag was vanmiddag de India-herdenking. Daarbij zijn de slachtoffers herdacht van de Japanse bezetting van Nederlands-Indië. Ook werd er stilgestaan bij het einde van de Tweede Wereldoorlog, 76 jaar geleden. Er kwam een einde aan de Duitse bezetting en aan de oorlog in Europa. Maar voor lang niet alle Nederlanders was de Tweede Wereldoorlog voorbij. Wel in Europa, maar niet in Azië. Onder meer de Indonesische ambassadeur en demissionair premier Rutte legde een krans. En er wordt weer gefietst in de Ronde van Spanje. Na de tijdrit gisteren fietsen de, de renners vandaag een rit van 166 kilometer door Spanje. Ook de Nederlander Fabio Jacobsen is erbij, zegt commentator Gio Lippens. Vorig jaar natuurlijk zwaar ten val gekomen in de ronde van Polen. Die crash samen met Dylan Groenewegen. Er werd toen even voor zijn leven gevreesd. Uiteindelijk is hij wel weer opgeknapt. Hij is weer gaan fietsen in de ronde van Wallonië. Daar won hij twee etappes. Kortom, hij is er wel klaar voor. voor Opnieuw dan ja, zijn rond 3 in een grote ronde waar hij ooit twee etappes won. Rond half 6 wordt de eerste massasprint verwacht in Burgos. Het weer lekker zonnig, met af en toe wat bewolking. Het blijft droog. Het wordt 21 graden op de Wadden, 27 in Limburg. Vanavond meer bewolking en trek er ook wat buien over. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de afsluitdijk staat weer een flinke file. Tussen Den Oever en Kornwerder Zand is de verdraging nu 50 minuten. Andere kant op 10 minuten verdraging.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 Dus we zijn er klaar voor hier is Antwoord. Ik zou zeggen het startschot. Dit is het zonnige ritme van de zomer. <tied> Inside, take off your coat. I'll make you feel at home. Now let's pour. zonnige zondagmiddag, ja. En dat merk je ook uh, aan de muziek uh, bij CFM. joh de Columny Beds en I Wanna Sex You Up. Een plaat uit de beginperiode van deze lokale radio CFM. We zijn er al 31 jaar, dus dan moet je teruggaan naar uh, 1990. Columny Beds, inderdaad uh, een zwoele zomerse plaat, Albert-Jan. Goedemiddag. Uh, goedemiddag Rob, goedemiddag luisteraars, goedemiddag kijkers op deze zonnige zondagmiddag. 15 augustus. Wat, ja. een, wat een opening had jij. Zeg. Ja, mooi hè. Ja, mooi, ja hè? helemaal into de Formule 1 uiteraard. Ja, zoals ook dit uh, hele programma uh, veel over de Formule 1 uh, zal gaan. Natuurlijk uh, hebben we natuurlijk veel reacties uh, uit het dorp. Wat mensen ervan vinden. Zelfs voordat uh, uh, uh, onze minister-president het uh, vrijdagavond... in het laatste stukje van zijn persconferentie toch nog even had... over, over de Formule 1. En uh, Verder helemaal niet. Ja, mocht hij uh, luisteren trouwens. Ik vind dat hij uh, niet welkom is uh, hier in Zandvoort. Ik, ik hoop niet dat hij die prijs uit gaat reiken. Want, uh, hij, uh, want er werd hem gevraagd namelijk... Of, uh, of het verschil wat er dus nu is ontstaan... tussen het uh, budget en de, de realisatie van het aantal plaatsen... daar zitten toch een, een, een ruim 30.000 toeschouwers tussen. En uh, dat verschil gaat de overheid niet bijpassen. Nee, want geen cent naar de Formule 1. Dat, dat heeft hij gezegd. Letterlijk gezegd. Hè? Letterlijk, dus ja. Dan gaan wij dus maar die prijs uitreiken uh, bij de Formule 1. Lijkt me wel nou, een... ja, heel goed plan uh, Albert-Jan. <laughs> <Ja. laughs> nou ja, vanmiddag dus uh, heel veel over de Formule 1. En wat gaan we nog meer allemaal doen? Want er wordt ook weer gevoetbald, hè? Ja, het weerbericht hebben we natuurlijk om uh, half drie. Blijft het zo? Nou, ik zal één ding kan ik alvast mededelen. Geniet van vandaag. Maak er een mooie dag van. Ga barbecueën. Uh, smeer je in met factor 50. En geniet van het zonnetje. Want het gaat uh, de verkeerde kant op met het weer. Maar daar, meer daarover rond de klok van half drie. Het dier van de week. Kan je, je nog herinneren dat we gisteren Dex hadden? Ja, is gereserveerd. Nou ook. alweer. Kijk. Ik bedoel, ik kan nagaan hoe goed het naar nou ons geluisterd wordt. Hè? Ik bedoel, uh, maar dus, we, er zit, ze zitten nog. Uh, Levi, die hebben het al keer over gehad. Maar die zit nou weer in de eentje. Dus de rest is allemaal weer gereserveerd. Dan wel heeft een baas. Dus we gaan uh, dit, vandaag weer even aandacht schenken aan Levi. Het gedicht van de week heet op zijn uh, buitenlands uh, incriable... Dat is de titel eigenlijk van het gedicht. Maar vrij vertaald betekent dat ongelooflijk. Maar het heeft alles met de zomer te maken en met het, hè, onze, onze wens van dat het inderdaad gauw zomer mag worden alsnog. Dus daar worden we heel erg vrolijk van. Het gedicht van de dag, ongelooflijk. Zometeen Zandvoorts nieuws in het kort. En ik kan u mededelen, dat wordt kort. <lacht> in tegenstelling tot vaak dat het wat uh, uitgebreider is. Uh, we hebben in het tweede deel uh, uiteraard uh, na het weerbericht, uh, even de voetbal-eredivisie. Uh, de wedstrijden die uh, vanaf vrijdag en gisteren zijn gespeeld. En de wedstrijden die vandaag gespeeld zijn, zeker gespeeld gaan worden. Daar houden we u even, over, even van op de hoogte. Daarna herhalen we in het eerste uur het interview wat uh, onze collega Irene de Jager uh, gisteren had tijdens Goedemorgen Zandvoort. Met wethouder Raymond van Haafden, de wethouder van de Formule 1 om het zo maar te zeggen over het algemeen beeld over wat de consequenties zijn van de toespraak van Mark Rutte afgelopen vrijdag. Tweede uur, heel veel uh, reacties uh, uh, uit de wereld van uh, ja, het feit dat de Formule 1 dus doorgaat in Zandvoort. Uiteraard beginnen we met een interview met Jan Lammers, want die wordt er gewoon helemaal opgewonden van. Dat was zelfs opgenomen voordat de, de, de regel bekend werd, maar in ieder geval die reactie willen we nu niet onthouden. Uh, natuurlijk, uh, blijdschap in Zandvoort. Uh, kaartjes, uh, dat blijft nog even spannend. In de loop van de komende week wordt daar meer over duidelijk. En nog veel meer uh, bijdragers over de Formule 1 en reacties uit Zandvoort. Verder natuurlijk uh, hebben we om kwart over vier Pit Report. Nou, dat gaat normaal gesproken over de Formule 1, maar deze keer gaat hij over de Formule E. Want met luisteraars en kijkers van gisteren die weten dat dit weekend de finale races in de Formule E worden verreden. En gistermorgen stond Nick de Vries nog op pol, Wat het wereldkampioenschap betreft. Want dat wordt vandaag dus beslist. En Robin Vrijns op 2. Maar inmiddels is de kwalificatie geweest voor de race van vanmiddag. De allesbeslissende race voor vanmiddag. En dan vinden we Rob... Het was zo voor de Nederlanders geen goede dag. Want Robin Vrijns staat nu op een vijfde plek in het WK. Nicky de Vries staat nog wel eerste, maar met 95 punten. En Eduardo Ron Mortara, die hijgt hem in de nek met 92. En uh, dat wordt een hele spannende race. Dat wordt als het ware een soort alles of niets. De kwalificatie uh, is voor Nederlanders ook niet al te best. Voor, uh, die werd vanmorgen verleden, is ook niet goed verlopen. Uh, dus dat wordt een hele spannende race die we vanmiddag vanaf 3 uur. Uh, die gaan we niet live voor u volgen. En als er ontwikkelingen zijn, zullen we u dat zeker niet onthouden. Uh, dat voor uh, de visie Pit Report. Ik zou zeggen uh, genoeg reden om de komende drie uur te blijven luisteren... en kijken naar uw enige echte lokale zender CFM Zandvoort. Dankjewel Albert-Jan. Weer een uh, vol Zandvoort op uh, zondag. Meekijken doe je via www.zfm-live.nl zfm-live.nl En op deze mooie zonnige zondagmiddag mogen wij ook de twee toegangskaarten weggeven voor het prachtige reuzenrad op het Badhuisplein. En we hebben weer een geweldige vraag daarvoor verzonnen. Dus dat gaan we doen straks, in het, ook in de tweede uur trouwens van dit programma Zandvoort op zondag. Dus wil je twee kaarten winnen, dan zou ik zeker blijven luisteren naar het geluid van Zandvoort. Want we gaan ze weggeven hè? hier het reuzenrad op het badhuisplein. En binnenkort zit hij er gewoon gratis en voor niks in. Uh, mooi is, uh, Albert Jan, De luisteraars gaan al uh, reageren van... Nou, ik wil wel uh, in het uh, reuzenrad. Weet je hoe hoog dat ding is uh, eigenlijk? Sinds gisteren weet ik dat. Ja, 50 meter. 50 dus, uh, meter. weten jullie dat zeker dat je erin wilt? <laughs> ja, we, we, we, medewerkers mogen niet meedoen, toch? Nee, medewerkers zijn ik, me, me, uitgesloten van Helaas. De deelname. Helaas pindakaas. Dus, uh, nou, wij gaan uh, lekker zonnige muziek draaien. Zonnige zondagmiddag. En er hoort inderdaad uh, ook uh, de muziek bij van uh, Bob Marley en de Wailers. It is one love... One love. There is one question I'd really love to ask one Is there a place for the hopeless sinners who has hurt on men? One love. So when the man comes, there will be no no does have pity on those whose chances grow stand they're in a no hiding place from the father of creations. Yeah, yeah. One, one love, love. what about the one heart. Marley en uh, de Welers, hoorde en uh, One Love. Nou, we gaan uh, lekker eens even uh, luisteren naar het uh, nieuws uh, in het kort. En dit keer heb je beloofd dat het uh, echt in het uh, kort is, uh, Albert-Jan? Ja, want uh, zoals u wellicht allemaal al weet... de Formule 1-wedstrijden op het circuit van Zandvoort van 3 tot en met 5 september gaan door. Het is weliswaar een meerdagse evenement... maar de, op de locatie vinden geen overnachtingen plaats... en er zijn vaste zitplaatsen op de buitentribunes... Is de verklaring. Er zullen wel toegangseisen gelden. Zoals een vaccinatiebewijs. of een recent negatieve coronatest. Onder deze voorwaarden mogen de tribunes voor uh, twee derde met publiek worden gevuld. Wij komen daar verderop in de uitzending nog uitgebreid op terug. Ja, want er is al wat over te zeggen. Ja. Uh, afgelopen vrijdag rond uh, half vijf. zijn veel inwoners van Zandvoort opgeschrikt. door het geluid van een politiehelie. Die lang rondjes over boven de badplaats bleef vliegen. Er zou sprake zijn van een woninginval aan de burgemeester Engelbertstraat. Toen het opgeroepen arrestatieteam bij de woning aankwam... bleek er eigenlijk niet veel loos te zijn. We kregen een melding van een woningoverval... waarbij ook geschoten zou zijn... vertelt een woordvoerder van de politie aan onze mediapartner NH Nieuws. Dus hebben we alle veiligheidsmaatregelen genomen... en is er in een, een arrestatieteam naar de woning gegaan. Er werd ook een politiehelikopter ingezet. Ook de ambulancedienst is na de melding met spoed richting de woning gegaan. Eenmaal bij het huis aangekomen bleek er volgens de woordvoerder weinig aan de hand te zijn. Wat er wel is gebeurd, dat wordt nog onderzocht. Er is uiteindelijk niemand aangehouden en er raakte ook niemand gewond. Afgelopen donderdag 29 juli werden de jaarlijkse prijzen voor de schoonste stranden van Zandvoort uitgereikt. De winnaar van 2021 werd het strand van Sluis in Zeeland. Jury en inspecteurs waren tevreden over de kwaliteit en schoonheid van de kust. Ondanks de bijzondere uitdaging die de coronacrisis ook daar opleverde... zijn de waarderingen hoog. Het drukbezochte strand van Zandvoort werd dit jaar... Maar liefst, uh, maar liefst gewaardeerd met vier sterren bij de schoonste strandverkiezingen. Dat is een mooie verbetering ten opzichte van 2020... toen het strand nog drie sterren kreeg. En vlak voordat Max en Lewis van start gaan op het circuit van Zandvoort... zullen jachtvliegtuigen van de Koninklijke Luchtmacht een eerbetoon brengen boven het circuit van Zandvoort. Op 5 september tussen 2 en 3 uur maken zij een zogenaamde flypast. Om welk type jachtvliegtuigen het gaat en hoeveel het er zijn boven Zandvoort... dat blijft nog even geheim. Niels Vredegoor, woordvoerder van de Koninklijke Luchtmacht... bevestigde wel dat de flypast plaats gaat vinden. Tot zover. Nou, dat is mooi nieuws. En het nieuws is uiteraard ook uh, na te lezen op onze CFM-app. Hoe is met je voeten, Albert-Jan? Al een beetje nat geworden uh, ondertussen, of niet? Is dat een bruggetje naar het volgende nummer? Nee, helemaal niet. Nee, uh. maar uh, je moet uitkijken voor het uh, water de hele tijd. Dus uh, <laughs> ja. Oké. Okay. Goed, dat was inderdaad het uh, nieuws uh, in het kort. Dank je wel daarvoor. En we gaan weer lekker uh, zonnige zondagmiddag uh, muziek voor je draaien. Dit is helemaal nieuw. so strong En uh, waarschijnlijk herken je wel uh, iets in deze plaats. Namelijk de oude single van uh, Elton John en Sacrifice is uh, gebruikt. Elton John en Dua Lipa hoor je met uh, Cold Heart helemaal nieuw. Deze dames van Lois Lane. Nou ja, in het verleden hadden ze toch wel diverse hitjes gescoord. Waaronder deze It's the First Time. Daarvoor trouwens inderdaad de nieuwe single van Elton John en Dua Lipa en The Cold Hearts. Het is half drie. We gaan eens even kijken wat het weer de komende dagen gaat doen. Nou albert John, kunnen we blijven barbecueën of zit dat er niet in? Ik ga je... Ja, je kan het altijd proberen. Ja, ja. ja. <laughs> maar ik bedoel wel met een beetje zon erbij natuurlijk. Goed, uh, vandaag zou ik zeker gaan barbecueën. Vandaag wisselen wolkenvelden en zon elkaar af. Waarbij de meeste ruimte voor de zon is weggelegd voor het zuiden. De temperatuur loopt op naar 22 graden in het noorden van het land tot 27 graden in Limburg. Op de Waddeneilanden blijft het door de bewolking een fractie koeler. Vanavond neemt het bewolking geleidelijk toe. Vooral komende nacht vallen er enkele buien. Morgen draait de wind naar het noordwesten en is het een stuk frisser. En kan een bui vallen en de temperatuur blijft steken op 20 graden. Dinsdag. Ook dinsdag waait het nog stevig. Maar dan is het wel minder onstuimig dan op de maandag. De westenwind is over het algemeen matig van kracht. En aan de kust krachtig, soms hard. Het weerbeeld laat een mix van wolkenvelden en zon zien. En daarbij trekt een aantal buien over het land. De meeste waarschijnlijk over het noordoosten. De temperatuur stijgt naar 18 tot 20 graden. Ook de woensdag blijft wisselvallig. De woensdag brengt de licht wisselvallig weer bij en daarbij is de kans op enkele buien. Maar er zijn ook droge perioden met zon. Met 19 tot 21 graden is het net een fractie warmer dan op maandag en dinsdag. En tot slot uh, het algemene weerbeeld voor donderdag. Donderdag blijft het nagenoeg overal droog... en zijn er zonnige perioden, maar ook stapelwolken. Regionaal kunnen veel stapelwolken ontstaan... waardoor het een tijdje bewolkt is. Het kwik stijgt naar 20 tot 22 graden. Al dus weer plaza. En omdat het nog even zomer is, deze plaat van uh, de Gypsy Kings perdón band, deze band, llega así deze band, deze band, deze band, deze band, deze band, deze band, deze pasado deze band, deze Toen werd ik een man. Toen werd ik een man. destino werd ik een man. Toen werd lo mismo man. Toen werd ik een man. Toen werd ik No cuento noe, de noe, En bij het opzetten van deze plaat van de, de Gypsy Kings en Bandalero zie ik mijn collega Albert-Jan Vos in één keer juichen. Maar uh, dat heeft waarschijnlijk niets met deze plaat te maken, maar wel met de eredivisie. Want uh, daar gaan we het nu over hebben en uh, ook uh, over de wedstrijden die uh, op dit moment uh, om half drie uh, gestart zijn uiteraard. En één wedstrijd die al gespeeld is en waarschijnlijk ging het daarom. Maar goed, Albert-Jan, we pakken de draad eerst op bij afgelopen vrijdag. Daar ontving go Ahead Eagles thuis SC Heerenveen. Eindstand 0-1. En dan uh, gisteren werden er vier wedstrijden gespeeld... waaronder RKC Waalwijk tegen AZ. Verliesje voor de Alkmaarders. 1 tegen 0 werd het. Heracles Almelo ontving uh, thuis PSV... wat zo goed was begonnen met het winnen van de uh, Johan Cruijf schaal met prachtig voetbal. De eindstand daar was 0 tegen 2. Ja, wat zei je? Prachtig voetbal. Dankjewel. Ja. Dan gaan we naar Fortuna Sitter tegen FC Twente. Daar werd het 2 tegen 1. Ajax ontving thuis gisteravond NEC. Eindstand 5 tegen 0. Moet ik wel even tegen zeggen dat die 5, de eerste helft was neergezet. Dan denk je nou, dan ga je toch door in de tweede helft. Maar nee hoor, dat niet. Het bleef ook bij 5 tegen 0. En dat was inderdaad een thuiswedstrijd. Een mooie thuiswedstrijd. Met een flinke winst voor Ajax. Dan de wedstrijd die vandaag al gespeeld is, Albersjang. SC ja. Cambuur tegen SC Groningen. Ja. Daar werd het 1 tegen, tegen 2. 2. Ja. Yes. Dan de wedstrijden die om half drie zijn begonnen. Pek Zwolle ontving, ontvangt thuis Vitesse. Tussenstand 0 tegen 0. En er is al uh, gescoord uh, daarin uh, Utrecht. Want FC Utrecht tegen Sparta Rotterdam. Daar staat het 1 tegen 0. En om kwart voor vijf krijgen we de klapper van de dag. Willem II uh, speelt thuis en ontvangt daar Feyenoord. Zie je wel dat we het nog kunnen. Hè? Na zo'n tijdje helemaal geen eredivisie ging helemaal goed, albert En we houden de wedstrijden voor je in de gaten. Bij deze Zandvoort op zondag. We zitten lekker aan de kust. De Zoute Zee slaakt een diepe zilte zucht. Boven het vlakke land trilt stil de warme lucht. Hey, iemand slaat soms onverwacht, maar zeker op de vlucht. Alarmfase 2 is hier.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 Van eten slechts nog zwijgen Als ze zat zijn en voldaan Dan weer rustig slapen gaan Hier aan de kust, de Zeeuwse kust Waarin ieder onbewust In het Duits wordt aangesproken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 Nooit. Iedereen, zijn gang kan gaan. tot me zat is in voldaan. Die aan de kust de zee Ja, zoals het gaat. En uh, hier aan de kust gaat het gebeuren, uiteraard. Eerste weekend van september. vogels er nu al op. Uh, zijn er helemaal blij mee. Daarover straks veel meer in de tweede uur van uh, Zandvoort op zondag. Maar eerst uh, gaan we het nog even. Ja, heeft het er eigenlijk ook mee te maken. Gaan we terug naar uh, gisteren? Naar uh, het interview met Raymond van Haaf, uh, Albertjan. Ja, en dat gebeurde tijdens uh, uh, ons programma Goedemorgen Zandvoort. Iedere zaterdagmorgen tussen 10 en 12. En de presentatrice Irene de Jager sprak met Raymond van Haafden over natuurlijk de consequenties van de toespraak van de persconferentie van Mark Rutte afgelopen vrijdag. En wat dat voor consequenties heeft voor Zandvoort en natuurlijk ook voor de Formule 1. Maar er zijn natuurlijk meer consequenties. Luistert u naar het interview wat met Irene had met Raymond van Haften, wethouder Formule 1? Fijn dat u er bent. Ik, we zeiden het net al van, het was toch wel even spannend weer gisteren bij die persconferentie. Van ja, wat, wat komt eruit? Je verwacht het, maar je weet het nooit zeker. Nee, want de eerste berichten waren natuurlijk al een beetje in de loop van de dag al binnengekomen. En uh, ja, dan uh, gaat iedereen vragen van, zou dat waar zijn? Uh, klopt het allemaal wel? Maar uiteindelijk moet je gewoon wachten tot de persconferentie er is. Dan weet je het zeker. Ja, en uh, ja, de, de, de, die, die hele corona uh, is natuurlijk uh, een ding. Maar wat, wat is uh, de, de consequentie van, uh, of tenminste, wat is de visie van Zandvoort over die corona uh, maatregelen? ja. Nou ja, we, dat hebben we natuurlijk al langer mee te maken. Hè. We wisten wel dat, wat dat betreft alle maatregelen die al afgekondigd waren. Tot nou ja, zeg maar 1 september dat we daar nog wel mee te maken zouden hebben, zeker in het dorp. Ja. Je kan denken dat, dat het evenement op het circuit... ja, dan heb je toegang en dan heb je een toegangskaart... dan heb je gewoon een testcertificaat nodig of een vaccinatietest en dergelijke... dat je kan zeggen, nou oké, okay, goed, die mensen zijn te controleerbaar... die kunnen naar binnen en hoe en hoeveel, dat was nog niet helemaal helder... maar als het gaat om activiteit in het dorp waar je niet de mensen van tevoren kunt vragen van... bent u wel gevaccineerd of getest? Ja, dat is een heel ander verhaal. Dus met beide scenario's hebben we rekening moeten houden als gemeente. En uh, daarover zijn we natuurlijk constant in overleg geweest ja. met de partijen. Um, en ja, ook nu blijkt dus dat, dat de, de maatregelen die al waren... Uh, worden verlengd hè, tot 20 september. Ja, dat betekent nu dat we na moeten denken... oké, okay, wat, wat is daar dan de consequentie van? zowel ja. voor het dorp, de ondernemers, de horeca... als voor het circuit zelf... Ja, want, want die visie moet je natuurlijk constant bijstellen, hè? Dat, dat is uh, logisch. Uh, het mobiliteitsplan, is dat, uh, loopt dat nog steeds door zoals ja. het was? Ja, ja, ja, we hebben al van tevoren gezegd dat als er een, een, een wijziging zou komen... en die niet een grote en majeure wijziging zou inhouden... dat alle maatregelen die we hebben afgekondigd uh, anderhalve maand geleden... dat die gewoon blijven bestaan. Ja. Ook uh, zeg maar de, de opening van de Haltestraten, om maar even wat te noemen hoe dat, uh, hoe dat gaat? Ja, nou ja, dat, dat, dat is nou de, zoiets als je zegt, ja, dat is een onderdeel van, van Zandvoort en Beyond, hè, de Beyond, de site defense. Wat betekent dat nou uh, als het gaat om terrassen openen, uh, van hoe laat tot hoe laat? Uh, wel of niet uh, met verdonne zitplaatsen. Nou, dat is waar we de komende dagen in denk ook Sander de Bos daarmee bezig is om uit te zoeken wat betekent dat nou allemaal. Uh, maar als het gaat om mobiliteitsplan, uh, alle vergunningen die daarvoor afgegeven zijn, alle uh, afspraken die we daarover gemaakt hebben, die blijven gewoon intact. Ja. Um, nou ja, de activiteiten op het circuit, hè, want daar, daar heeft u natuurlijk ook mee te maken gehad. Uh, uh, hoe loopt dat? Nou dus ja toch eigenlijk wel, ik wil niet zeggen permanent, maar toch wel zeer frequent overleg eh, met de directie van DGP. Uh, ze houden ons prima op de hoogte van uh, hoe zij erin staan, waar ze mee bezig zijn. Ik heb daar vorige week nog uh, op het circuit uh, zelf mogen zien... wat er allemaal al neergezet is aan tribunes en aan, aan tentcomplexen en dergelijke. Dat is echt mega. Ja, het is, het is, ik het is ben ook echt... op het circuit geweest bij de la, een van de laatste races uh, uh, op het circuit. En toen dacht ik van, wauw, ja. dat is een soort geoliede machine die daar bezig is van het, de, de, met name de tribunes die er neergezet worden. Ja, nou, ja. Het, is, het is ongestelbaar. Nee, daarom, en, en dus is het moment van uh, uh, no return. Hè? Je kan niet meer terug, je moet niet nee. door. En daarom is het ook zo fijn om uh, toch wel eigenlijk... Uh, datgene wat gisteravond bekend werd gemaakt... dat de familie 1 in ieder geval door mag gaan... Ja. En, en dat het hele evenement uh, uh, met publiek ook uh, georganiseerd kan en mag worden... Uh, helaas, helaas, uh, met minder dan we hadden gehoopt. Ja. Dat is ook zo. Uh, een derde van de kaartbezitters die, uh, ja, die zal, denk ik... Uh, hoe de ga dat al op... Ja, dat is aan DGP te bepalen hoe zij dat gaan regelen. Ik hoop dat ze deze week, de komende week eigenlijk, van hun te horen... hoe ze dat gaan doen. Maar het, ook daarvoor geldt natuurlijk ook voor, voor uh, het circuit zelf... Uh, ja, dat het natuurlijk behoorlijke aardelating is, hè. Want uh, ja. ja je bent er vooruit gegaan dat het evenement door mocht gaan met 100% bezetting. Hè? We ja. zouden er echt vooruit gaan dat er 100, 500, 10.000 bezoekers aanwezig mochten zijn. Ja, dat is nu niet het geval. Dat betekent A, voor de organisatie het nodige. Maar zeker voor de mensen die een kaartje gekocht hebben. En ja, onzekerheid van... Uh, Wanneer krijg ik het bericht? Nou, ik heb begrepen uh, dat uh, DGP uh, in de loop van deze week... Uh, zo'n zo beetje uiterlijk woensdag bekend gaat maken... Uh, voor wie er inderdaad uh, uh, een kaartje beschikbaar... of dat het kaartje geldig is. Ja. En het andere deel uiteindelijk ho te horen krijgt van... ja, helaas voor u niet. Ja, sneu hè? Ja. Ik, ik, ik kan ja. me dat zo voorstellen dat er mensen zijn die echt... nou ja, ik weet niet hoe lang zich al hierop verheugen... en dan te horen ja. krijgen van helaas, u bent net op die 25% gevallen... En, u, u mag niet komen. Ja, het, is, nou ja, goed, het zijn allemaal fans. Hè? Dus iedereen wil ja, graag aanwezig zeker. zijn. Het eerste keer na 36 jaar. dat de Formule 1 weer in Zandvoort is. Ja. Iedereen kijkt er naar uit. En het zal je maar gebeuren dat je het ja. kaartje hebt. En je mag toch niet komen. Ja, ik heb bij voorbaat zijn. al medelijden met die mensen. Want het, het ja. lijkt me echt enorm sleuwer. Ja, ja. Maar neem niet weg dat wij in Zandvoort klaar zijn. Dat het feestje echt, echt gegeven gaat worden. En dat we met z'n allen, ook inwoners en ondernemers. hoop ik van harte. dat we er echt een, een mooi feest van kunnen maken. Maken, maar wel in ons achterhoofd... ja, die uh, beperkende maatregelen... die horen er helaas nog wel bij. Dat is ja. wel jammer. Eh, komen er bijvoorbeeld ook in het centrum eh, schermen waar men het dan zou kunnen zien? Nee, nee de, de, datgene wat gisteravond bekend is gemaakt. En we moeten het allemaal nog even goed uit laten zoeken van wat staat er nou precies in de maatregelen die nog niet officieel uitgewerkt zijn. Dat is wel aangekondigd, maar we moeten even nog goed nakijken wat betekent het nou eh, voor de horeca? Hè, mag je nou je terras uitbreiden? Mag je nou muziek op je terras? Mag je nou eh, schermen buiten of binnen zetten? Eh, dat is zijn zaken waar, je, eh, nogmaals, eh, voor Beyond denk ik heel erg mee bezig is. Is. Die zal daar uh, straks misschien wel iets over zeggen. Uh, waarbij je zegt: oké, okay, goed, nou, daar moeten we dus rekening mee houden. Het ja. is niet anders. Nee. En dan is er nog een rechtszaak, als ik die toch even mag aanstippen. Uh, over uh, een pad en een. Uh, wat was het ook weer? Een pad en een Hagerdisch. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, klopt. Die we overigens uh, heel veel mensen die dus al 50 jaar op het circuit komen nog nooit gezien hebben. Want uh, ja, uh, wat ik ook hoor, hè, want ik. ik Proberen altijd zoveel mogelijk meningen te horen. Ook van mensen is dat er mensen zijn die zeggen: van ja, er zitten bijvoorbeeld ook. Uh, uh, zeldzame vogeltjes op het hek... mee te kijken als de auto's voorbij rijden. En die gaan niet weg, want die, je, ze raken eraan gewend. Ook dat, dus... ja, geluid, het geluid... heeft niet van invloed voor de, de dieren... zeg nee. maar, in, in het duingebied. Uh, dat heb ik ook uh, door P.W.N. Uh, uh, laten vertellen, dat... de herten en de bisons die daar, uh, uh, uh, daar loon rondlopen... eigenlijk gewoon allemaal aan het geluid gewend zijn. En het is inderdaad waar... dat er ook roofvogels uh, uh, rondvliegen... en dus ook op zoek zijn naar een hapje... Uh, maar goed, even terug op de rechtszaak. De rechter heeft denk ik een, een, een uitspraak gedaan... waar uh, het circuit en ook de provincie Noord-Holland... want het was eigenlijk de Noord provincie Noord-Holland... die de vergunning had afgegeven, tevreden over mag zijn. Ik heb begrepen dat uh, uh, nou ja, de, de partijen overwegen om in hoger beroep te gaan. Ja, dat, dat, dat is het goede recht in Nederland. Hè, dat mag allemaal, ja. dus dat vind ik prima. Uh, alleen ja, het, het, het kost altijd wel heel erg veel tijd en ook uiteraard ook weer uh, gemeen geld. geld. Ja. Ja, ja, dat is inderdaad wel jammer. Ja. Dus, uh, betekent dat inderdaad uh, nu zij de zaak verloren hebben, dat zij voor de kosten opdraaien van deze rechtszaak? Ik ken, nou, ik nou, no normaal gesproken is het dan inderdaad zo dat, dat, dat de partij die, die, die niet in het gelijk is gesteld uh, een deel van de kosten, van de zittingskosten moet betalen. Ik weet niet of dat in ieder geval ook is. Ik heb het nog niet gelezen, maar dat is wel gebruikelijk. Uh, maar goed, je hebt altijd dan ook nog een advocaat nodig hè, om ja. uh, alles voor te bereiden. Maar goed, dat is aan de organisaties die daar. Uh, ik heb begrepen dat zij dus nogmaals in, in, in overwegen om hoger beroep te gaan. Ja, dat is dan in ieder geval een zaak die. in, Nou ja, misschien dit jaar, maar pas volgend jaar. gegeven en uh, gehouden gaat worden. Ja, dan zijn we dan wel benieuwd hoe dat, of dat een uitspraak in stand blijft. Ja. Ja, nou ja, goed. In ieder geval voor de mensen die niet naar het circuit kunnen. Die, en die bij wijze van ook een accommodatie hebben gereserveerd in het dorp. Die, ja, die kunnen eigenlijk op het terras gaan zitten. En als de wind een beetje meewerkt... Dan, uh, dan hebben ze in ieder geval met de televisie erbij... Ja, hebben ze het ja. geluid dat er ook wel... alhoewel het geluid... ja, ik moet daar wel om lachen. Want ik, ik zie regelmatig dan reclames of uh, uitingen op tv... over uh, de, uh, de, de Grand Prix. En dan hoor je het geluid. Maar je hoort niet het geluid van de F1-auto's. Maar je hoort een enorm knallend geluid. Terwijl die F1-auto's niet eens... Een knallend geluid maken? Nee, nee sterker nog, uh, de F1-auto's uh, zijn hybride tegenwoordig. Ja. Dus uh, 70% is elektrisch uh, wat ze uh, zeg maar, uh, gebruiken. Oh ja. Dus, ja. En, uh, ja, nee, er is een heel ander geluid dan, dan 35 jaar geleden. Dat staat vast, ja. ja. Volgens ja. mij zijn die geluidsdagen uh, die er zijn uh, niet voor de Grand Prix, maar die zijn voor de andere evenementen van toepassing. Ook? Ja, nou goed, er wordt meer gereden dan de F formule 1. Hè? Er zijn ja. meer klassen die gereden worden. En eh, de, de Porsche rijden ook. En eh, ja, dat zijn auto's die maken nog wel een stevig geluid. Dat is absoluut waar. Ja. Maar goed, daar is vergunning voor afgegeven. En, en dat kan en dat mag dus over een keer per jaar. Ja, ik, ik heb toen aan Erik Weijers gevraagd van... God, hoe zit dat nou? Want ik, ik hoor inderdaad auto's die, die lawaai maken... en meer lawaai maken dan dat je zou verwachten... Hè? dan een aantal decibellen die toegestaan zijn. En hij heeft dat netjes uitgelegd. Hij zegt, ja, uh, je mag per jaar zoveel decibellen. Uh, uh, zeg maar geluid produceren. En er zijn auto's die minder geluid produ uh, uh, produceren. En de geluid... de auto's die meer pro produceren. En dan, dat wegen ze, dat zetten ze naast elkaar. Ja. En dan, zolang je maar binnen die norm blijft... Dan is het goed. Dat is de vergunning, ja klopt. Ja. Nou ja goed, uh, ik denk zomaar dat het toch een feest wordt uh, om uh, daarbij te zijn. En inderdaad, uh, ik zet mijn balkondeur open en ik zet de tv aan en dan heb ik het geluid. Want op de televisie, met alle respect, kun je vaak wel meer zien dan wanneer je, je, kan, je op het circuit ja, bent. Alleen kan. de beleving, Ja, de, de, de, da, dat met de is onbetaalbaar en Je moet erbij zijn. Om de, de sfeer te proeven. Het, het, het moet een geweldige happening worden. En zeker als hij straks op de tribunes bijna iedereen in het oranje gehuld Max Verstappen gaat uh, toevoegen. Ja, ik hoop oprecht dat hij niet in de eerste ronde eruit vliegt. Nee. Uh, maar Ach. dat hij echt, echt de hele race kan af, uitrijden. En dat hij uiteindelijk op het hoogste plekje van het podium mag staan. Ja. Dat hoven we allemaal. Ja, ja, we, we liften hem gewoon naar ja, de eerste ja, plaats. Dat zou mooi dat, zijn. <laughs> <laughs> maar dat zie je met wedstrijden, met thuiswedstrijden ja. van de voetbal ook. Dat, dat spelers die. die worden Als het ware meegenomen door het publiek en dat, dat geeft je ja, een enorme boost natuurlijk. Absoluut, uh, absoluut, ja. Ja, Mag je zelf daar naartoe? Uh, nou ja, goed, ik, ik, ik ben aan het werk. De, ja. de dagen, ik ben daar eigenlijk, nou ja, eigenlijk vanaf de maandag tot en met de zondagavond laat ben ik daar gewoon aan het werk. Uh, om iedereen te ontvangen, uh, toe te spreken, uh, mee te blijven, mee te vieren. Dus ja, nee, ik ben daar gewoon aan het werk. U, u bent gewoon een van de gelukkigen die daar Ja, Nou raam. zeker, dat zo, mag ik het wel zeggen. Ja, ja. Ja. Nou ja, heerlijk. Ja. Heerlijk. Ja, uh, wat, wat kun je er nog over zeggen? Hè? Over, uh, over de evenementen. Over nou goed, we gaan straks met uh, Zandvoort uh, Beyonc uh, praten. met Sander ten Bos. En die zal die ja. ongetwijfeld. Ik heb nog even. Of even, ik heb, kijk regelmatig even op de site van wat er dan allemaal is. En het is veel, het is echt heel veel wat, wat je kunt doen en zeker. waar je naar kan gaan kijken. Ja, ja. Het wordt wat ja, bol. Gelukkig wel, hè? gelukkig mag er toch heel veel. Hè? Dat geldt ook uh, voor het ski, maar dat geldt zeker ook voor alle andere activiteiten in het dorp. Uh, dus uh, laten we iedereen uh, nou maar daarvan gaan genieten. En uh, daar goed, uh, zeg maar, het gevoel meenemen. En uh, op weg naar ook dan weer een, een nieuw seizoen, een nieuw jaar... waarin we, uh, wat we waarschijnlijk wel weer iets meer mogen dan dit jaar. Ja. Nou ja, en als dan inderdaad de zandhagedis het overleefd heeft... en niet verdwenen is... want dat gaan ze dan ongetwijfeld proberen te bewijzen. Van ja, Luister eens, zo erg was het niet, want ze zitten er nog steeds. Alleen ja, natuurlijk, ze zullen misschien een klein stukje verder naar achteren gaan. Ze zijn verplaatst, ja, klopt. Ja, ja. Nou, ja, goed. Ja. Dat, maar de, de tribunes die nu gebouwd zijn, dat zijn tijdelijke tribunes. Ja. Ja. Die worden zo gauw het klaar is, worden die weer afgebroken... En dan blijft alleen de ene hoofdtribune uh, staan. Dus Plot. wat dat betreft, ja. Nee hoor, zo is het ook. En, en, uh, maar goed, uh, de, de rechter heeft daar een oordeel over geveld. Die heeft daar naar beide partijen goed geluisterd, denk ik. En argumenten ja. zijn gedeeld. En daar is uiteindelijk uh, een, een uitspraak over gekomen. En, en ja, dat moeten we allemaal uh, ja, uh, reflecteren. Ja. Nou, uh, uh, heel erg bedankt dat u wilde komen. En uh, ik zou zeggen, ga Inderdaad, genieten daarvan, alles wat u moet doen daar. en wat u nog bezighoudt met de Grand Prix. En uh, wellicht spreken we elkaar na de Grand Prix. om te kijken wat u uh, ja, kunt lijkt me, vertellen. Lijkt me een uh, goed over het idee. Oké. Okay. Fijn weekend. Bedankt. Ja, dankjewel. Ja, mooie term. De wethouder Formule 1 van Zandvoort. Zo kunnen we hem noemen. Raymond Vraafde, die was gisteren te gast bij ons college. Van Goedemorgen, Zandvoort. En uh, Irene, de jager, die uh, sprak met hem. Zat er trouwens ook nog over Zandvoort, Beyond en Sander ten Bosch? Nou, die was gisteren ook in het programma. En dat interview hebben wij gisteren al uitgezonden bij Zandvoort op zaterdag. Maar jij komt er geloof ik nog wel even ik op kom, terug. Ik kom daar in het tweede uur als eerste, uh, want Zandvoort, Beyond gaat nu ook full, full aan de bak, om het zo maar te zeggen. En, maar daarover meer in het, uh, als eerste bijdrage in het tweede uur van Fijn, Zandvoort op zondag. Oké, okay, nou dankjewel uh, Albert-Jan. Dus uh, dat uh, allemaal inderdaad uh, straks verderop in dit programma Zandvoort op zondag. Weet je wat wij gaan doen? Zeg het dus. Nou, op naar de, de, naar het nieuws. Ja, precies. <laughs> Zo is het.